8 uur. Het NOS journaal. Dorald Megens. Consument bezuinigt niet op eten en drinken. Capgemini verlaagt salarissen van dure ouderen en twee kinderen dood bij brand in Maastricht. Ondanks de crisis hebben Nederlanders afgelopen jaar niet bezuinigd op voedingsmiddelen. Consumenten gaven er bijna 57 miljard euro aan uit. Net zoveel als in 2011, blijkt uit onderzoek van het Food Service Instituut. Supermarkten zagen hun omzet in voedingsmiddelen stijgen met bijna 2 procent. onder meer speciaalzaken op de markt en in de horeca werd minder uitgegeven. Slechts 1 op de vijf horecazaken wist zijn omzet te verhogen.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 In een huis in Hellendoorn is vannacht een vrouw om het leven gebracht. De politie vond de vrouw na een melding van een inbraak bij een juwelier in het centrum van het dorp. Tijdens het onderzoek kreeg de politie een signalement van de mogelijke dader. Een paar honderd meter verder werd de man na een korte zoektocht aangehouden bij een huis. Naar binnen trof de politie de dode vrouw aan. Volgens de politie is de vrouw door een misdrijf omgekomen.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 In de rechtbank in India zijn vijf mannen voorgeleid... die worden verdacht van de verkrachting van een Indiaanse studenten. Twee verdachten hebben volgens justitie aangeboden... om belastende verklaringen af te leggen... in ruil voor een lagere strafeis. De vijf mannen hebben de vrouw in december verkracht... in een bus in New Delhi. Ze overleed twee weken later in een ziekenhuis aan haar verwondingen. Op het Hawaïaanse eiland Maui is vrijdag een Nederlandse vrouw omgekomen... toen ze van een klif viel...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 Wat Wat is de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Naarden en Knopen Diemen 9 kilometer. Dat heeft te maken met een aanrijding met meerdere auto's. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is het tussen Weert Noord... en de afrit Falkenswaard langzaam rijden en stilstaan over 12 kilometer. Dan de A27 Utrecht richting Breda.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 ...Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Automatiseringsbedrijf Capgemini wil sommige werknemers minder gaan betalen. Voorlopig is de inleveren vrijwillig. De Patriot-eenheden van de krijgsmacht zijn aan het inpakken voor Turkije. Joris van der Kerkhoff is bij het vertrek. De groepsverkrachting van de Indiaanse studenten heeft heel India op zijn kop gezegd... ...maar heeft een nieuwe verkrachting niet kunnen voorkomen. De rechtszaak tegen de vijf verdachten begint vandaag. We praten u daar zo uitgebreid over bij. We gaan eerst naar Berlijn. Want de opening van de nieuwe luchthaven van Berlijn is opnieuw uitgesteld. Die was al uitgesteld naar oktober. Maar dat wordt nu pas volgend jaar. Of misschien zelfs wel pas in 2015. Pijnlijk steeds weer dat uitstel. En pijnlijk ook omdat het de zaak nog eens veel duurder maakt. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, uh, weer uitstel van de opening. Wat gaat er toch verkeerd bij de bouw van die luchthaven? Naar het uitstel van vorig jaar tot oktober aanstaande had te maken met de brandveiligheid. Daarna kwamen er nog allerlei nieuwe mankementen aan het licht. Er breken bijvoorbeeld te weinig insectbalies te zijn. Het bagagesysteem zou niet optimaal zijn, dat moest aangepast worden. Er moesten intussen mensen opstappen in de leiding van het project... vanwege al die fouten, wat ook weer vertraging oplevert... omdat daarvoor heel veel kennis verdween. En nu zijn we eigenlijk weer terug bij die brandveiligheid. Die blijkt nu zo verkeerd te zijn dat een deel van de terminal... die eigenlijk al af is, het hoofdgebouw, weer verbouwd moet worden. Ingrijpend aangepast om alles zo te maken dat het aan de voorschriften voldoet, die natuurlijk al lang bekend waren. Dus dat is allemaal ontzettend knullig. De afgelopen maanden volgden al die berichten en rapporten elkaar al, al op en wisten we dat het niet goed ging. Maar dit is een enorme klap, dat je het nieuwe jaar ingaat met de datum van 27 oktober, dat duurt ook nog eventjes. En dat die datum nu alweer op de eerste maandag van het jaar wordt gecanceld en ze zeggen, hopelijk volgend jaar, misschien 2015. Ja, knullig, dat is nog mild uitgedrukt. Wouter, is steeds maar weer zo'n pijnlijke persconferentie ja. waarin het een en ander moet worden uitgelegd. Hoe kan het dat zo'n groot en ook prestigieus project ik zo fout gaat. Ja, dat is nog steeds niet helemaal duidelijk. Al die details komen heel langzaam naar buiten. Die worden vaak een tijdje geheim gehouden. En dan komt meestal de Berlijnse pers erachter. Dat maakt ook al een hele pijnlijke indruk. Maar wat er nou eigenlijk achter steekt, dat weet niemand zo precies. Er is een onderzoekscommissie intussen van het Berlijnse parlement ingesteld. Maar die loopt natuurlijk ook steeds tegen die nieuwe ontwikkelingen op. En loopt er een beetje achteraan omdat er steeds nieuwe onthullingen zijn. Waar het op lijkt als je het samenvat... is dat er te weinig geld is begroot in het begin. He, Berlijn is een arme stad. In feite al jarenlang failliet. Heeft heel weinig geld om überhaupt eenvoudige dingen als straat en scholen op te knappen, laat staan zo'n grote luchthaven. Dus wilde alles waarschijnlijk op een koopje doen. En dan krijg je natuurlijk gebouwen die niet deugden, die niet aan de voorschriften voldoen of die gewoon te klein zijn. En er is veel te weinig toezicht, zeggen de politici nu. Uh, de, de politiek wilde kosten, wat kost een mooie nieuwe luchthaven voor de Duitse hoofdstad, maar heeft er eigenlijk gewoon veel te weinig verstand van, van zulke bouwtechnische zaken. Dus misschien ontbreekt het in de, de Berlijnse uh, stadspolitiek ook gewoon aan mensen die verstand hebben van bouwen. Hmm. Nou, het zijn een hoop verantwoordelijken, Wouter. Maar wie is uiteindelijk eindverantwoordelijk? Nou, alle pijlen beginnen zich nu toch echt te richten op de hoofdverantwoordelijke... de burgemeester van Berlijn, Klaus Wowereit. Die heeft de luchthaven ook jarenlang als persoonlijk prestigeproject gezien... Uh, liet zich voortdurend fotograferen met een bouwhelm op... als er weer ergens een nieuwe toren of een nieuwe parkeergarage... van de luchthaven klaar was. Nu zie je hem natuurlijk maar zelden nog op krantenfoto's bij de luchthaven. Maar hij is ook voorzitter van de Raad van Toezicht... behalve dat hij burgemeester van Berlijn is. En de oppositie in Berlijn gelooft nu ook dat hij voor kerstmis al wist... van dit nieuwe uitstel, maar dat heeft verzwegen, het gewoon niet heeft gezegd, zelf op vakantie is gegaan. Nu komt het weer via de pers aan het licht. Dus die roepen met de aftreden van de burgemeester van Blijn zal steeds harder worden. En ik denk ook dat hij het niet overleeft. Hm. Ja, en dan de huidige voorzieningen natuurlijk. Want de wereldstad moet wel een luchthaven hebben... of luchthavens hebben. Die oude, daar waren ze al uh, aan het verbouwen. Hè? Hadden ze het licht al uitgedaan zo'n beetje. Dit gaat steeds meer geld kosten. Want het moet allemaal maar openblijven. Ja, die moeten steeds langer open blijven. Die, die, die twee oude, Tegel en Schönefeld, daar kun je natuurlijk nog steeds... je kan nog steeds elke dag naar Berlijn vliegen. Maar je merkt iedere keer als je daar komt... dat ze steeds verder ja, af, afbladderen, het rammelt overal. Want die waren natuurlijk al afgeschreven, die hadden al dicht moeten zijn. Dus het kost extra geld om die twee open te houden. Want iedereen wil natuurlijk toch nog steeds naar Berlijn blijven vliegen. En dat kan ook, alleen het wordt een beetje krap op die oude luchthavens. Maar goed, dat komt inderdaad bovenop de extra kosten. Het openhouden van die oude. De begroting voor de nieuwe luchthaven was ooit begroot op twee Miljard euro. De teller staat nu op ruim het dubbele, 4,3. Ja. En het eind is nog lang niet in zicht. Betalen maar voor de Berlijners en de andere Duitsers ook natuurlijk. Uiteindelijk Wouter Meijer, een correspondent in Berlijn, hoort u over de nieuwe luchthaven. En zo nemen we mee naar de banken, want die krijgen wat meer lucht en uh, nieuwe internationale toezichtregels zullen iets worden versoepeld. Bijvoorbeeld over de hoeveelheid geld en bezittingen die banken verplicht zijn aan te houden. Hoeveel ze dus kunnen uitlenen, dat is dan het gevolg, de zogeheten liquiditeit. Nou, dat zou wel eens dus een positief effect kunnen hebben op bijvoorbeeld de en kredietverstrekking in Nederland. En dat is ook goed voor de huizenmarkt en de economie. Lex Hoogduin is uh, hoogleraar monetaire economie aan de Universiteit van Amsterdam. Meneer Hoogduin, welkom wederom. Ja, goedemorgen. Basel III wordt het genoemd, dat hele pakket aan nieuwe regels. Uh, eerst even naar het begin, wat is het belangrijkste dat erin staat? Nou, Basel, Basel III is een pakket van regels voor de solvabiliteit. De hoeveelheid kapitaal die banken moeten aanhouden. Dus, dus buffers. Uh -huh. En het tweede, de regels waar, waar u net al in de inleiding wat over zei, liquiditeitsregels. Dus de mogelijkheid om op ieder moment aan je verplichtingen te voldoen. En wat nu gisteren is afgekondigd heeft betrekking op die liquiditeitsregels. Liquiditeitsregels zijn op zich nieuw, die hadden we niet voor Basel, uh, voor Basel III. En uh, daar, zijn, daar zijn twee regels van in voorbereiding. Het is allemaal ingewikkeld. Dit gaat over de eerste regel die moet ingaan vanaf 2015. En die is versoepeld in een aantal, uh, aantal opzichten. Banken mogen het, uh, die, die regels geleidelijk invoeren... Ze hoeven in 2015 maar aan, aan 60% van de uiteindelijke eisen te voldoen. En dat lokt dan op tot uiteindelijk 100% in 2019. Krijgen ze, daardoor krijgen ze wat meer lucht om in andere dingen uh, te, te, te financieren dan, dan liquiditeit, bijvoorbeeld kredietverlening. Dus dat is één, uh, één element. Het andere element is dat ze die buffers die ze dan gaan aanhouden. Die, die mogen ze ook echt gebruiken. Daar was wat onduidelijkheid over. Uh, als je ze nodig hebt, mag je ze dan wel gebruiken... of moet je dan weer buffers boven de buffers aanhouden? Nou, het basiscomité heeft nu duidelijk gemaakt dat dat niet nodig is. Dat je die buffers mag gebruiken. En het laatste, wat voor Nederland ook inderdaad met name van belang is... dat men de definitie van wat meetelt als liquiditeit heeft verbreed. En daar zit het nu bijvoorbeeld ook in. En dat, dat is met name voor Nederland van belang... Euh, pakketjes, euh, hypotheken... van goede kwaliteit... weliswaar met een afslag, een zogenaamde herkut... die mogen nu ook meetellen als liquiditeit. En dat maakt het makkelijker... voor andere banken, veelal buitenlandse banken... om te, te investeren in Nederlandse hypotheken. Dus dat, is, dat kan die Nederlandse hypotheekmarkt... Kan, kan een zetje de goede kant uitgeven. Euh, ja. Voordat we over die voordelen... misschien voor Nederland dan nog even doorpraten... Is, voor de zekerheid, meneer Hoogduin... vindt u het verstandig dat de teugels... Dat men de teugels iets laat vieren voor de banken in de huidige ja, omstandigheden? Ik vind, dat, ik, vind, ik, vind dat, ik vind dat heel verstandig. De, deze regels waren van begin af aan erg omstreden en ook erg Want bij de banken zelf. Dat kun je ook begrijpen. Die zijn natuurlijk nooit, ja. uh, nooit blij als je dat doet. Maar ze waren ook bij de toezichthouders zelf waren ze, waren ze omstreden. Met name ook dat, uh, dat idee van dat je buffers moet uh, kunnen gebruiken. En ook het idee van dat je toch een bredere definitie moet hebben. Dat alleen staatsobligaties een en, kast die je bij een centrale bank moet aan. Uh, dat dat toch wel erg knellend is. En, ja, ik denk dat het heel verstandig is om dit, uh, om dit op deze manier uh, te doen. Oké, okay, en om het inzichtelijk te houden, meneer Hoogduin, hoe, um, wat zouden de effecten kunnen zijn bijvoorbeeld op de Nederlandse huizenmarkt? Ik noem maar iets. Ja, het is, dit is nu natuurlijk maar een klein elementje in de hele Nederlandse huizenmarkt, dus we moeten er geen wonderen er, uh, van verwachten. Mm. Maar de Nederlandse huizenmarkt is, is voor een groot deel al gefinancierd geweest... met die, met die securitisaties, die, die pakketjes, gebundelde eh, hypotheken. Mm -hmm. dat is, ja, doordat in de crisis die securitisaties zo'n slechte rol speelde... is die markt is, eh, helemaal opgedroogd in eerste instantie. En heeft de Nederlandse eh, huizenmarkt heeft daar heel veel last eh, van. Die liquiditeitsregels maken dat in wezen erger. Eh, omdat eh, je voor liquiditeit mocht je niet... Deze, deze, deze pakketjes aanhouden. Nou, nu mag dat dan wel. Weliswaar alleen voor topkwaliteit. Maar Nederland heeft op zichzelf wel heel veel goede uh, hypotheken. Ja, wie, wie controleert dat, meneer Hoogduin? Dat, dat doen de toezichthouders. en ja. uh, Die doen dat op basis van, van ook weer ratings. Uh, en, en, en op basis daarvan ja, is nu vastgesteld dat men... Uh, Hypotheken, gebundelde hypotheken, die moeten minstens een dubbel a hebben. Ja, ik, maar, ik wil even met u naar wat, wat daar concreet van van te merken valt, zo dadelijk. Wat wat wat zou er kunnen gebeuren? Want ik hoor tussen alle ingewikkelde regels door dat er wellicht wat meer ruimte staat voor um, de ja. hypotheekmarkt, in de Het hypotheekmarkt om leningen te verstrekken. Het zou makkelijker kunnen worden voor Nederlandse banken... om gebundelde pakketten hypotheken te verkopen aan bijvoorbeeld andere banken. Mm -hmm. Waardoor, waardoor uh, die Nederlandse banken weer makkelijker hypotheken kunnen verlenen. Dus dat kan de financiering van de hypotheken zet je de goede kant op uh, Dat betekent dat misschien meer starters uh, en mensen die willen verhuizen... een nieuw huis zouden kunnen kopen? Dat, dat, dat zou een consequentie ervan kunnen zijn. Ik moet er gelijk wel bij zeggen, dit gaat alleen over het liquiditeitsdeel. Uh, dat helpt, uh, in de zin zoals ik hem net uh, besprak... Maar tegelijkertijd is er ook een discussie gaande over kapitaal dat je moet aanhouden, mm. ten opzichte van hypotheken. En daar liggen, daar liggen juist plannen om dat te, te verscherpen. En dat zou dus niet uh, goed werken. Okay. Tegelijkertijd, en dat is misschien uh, tot slot, uh, is in Nederland, uh, is, is ook hard gewerkt de laatste tijd, aan het standaardiseren van die bundels hypotheken. Wat het ook weer makkelijker maakt voor buitenlandse beleggers en okay, binnenlandse goed. beleggers om ze te kopen. Het is ons helder, meneer Hoogduin. Lex Hoogdijk, hoogleraar Monetaire Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Vroeger waren ze het wel waard, de dure werknemers van Capgemini... maar met de crisis in de nek willen de bazen wat minder gaan betalen. Of de bonden daar ook blij mee zijn, hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Het is nog steeds minder druk dan gebruikelijk... Wat opvalt is de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Meerdere auto's daar betrokken bij een aanrijding. Voor knopen Diemen 10 kilometer file en twee rijstroken zijn er dicht. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Nieuwerbrug en Reeuwijk 3 kilometer. Er ligt rommel op de weg. We zijn er nog niet uit wat dat is, maar er moesten wel twee rijstroken dicht. En dan de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Oorschot 4 kilometer door een aanrijding. En ook daar zijn twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. De rechtszaak tegen de zes verdachten van verkrachtingen... in de Indiaanse hoofdstad Nieuw-Delhi is vanochtend begonnen. Afgelopen zaterdag werd het lichaam van een andere vrouw gevonden. Zij is het nieuwste slachtoffer van een groepsverkrachting in India. In verband hiermee zijn vlakbij de Indiaanse hoofdstad Nieuw-Delhi... vier politieagenten geschorst omdat zij niet goed zijn omgesprongen... met deze nieuwe verkrachtingszaak. Afgelopen zaterdag kwam een andere massaverkrachting aan het licht. Correspondent Lucas Waagmeester. Lucas, um, eerst maar eens even naar de eerste zaak. De eerste keer dat verdachten in een rechtbank verschenen. Waren ze ook te zien? Uh, vooralsnog niet. Uh, we hebben een blauw politiebusje gezien uh, bij de rechtbank. Daar zouden de verdachten in hebben gezeten. Dat is allemaal met heel veel voorzichtigheid omgeven. Hè. Want de emoties die zijn nog zo enorm... Er wordt gevreesd voor de veiligheid ook van die mannen, van die verdachten. Twee verdachten hebben inmiddels belastende verklaringen afgelegd over de anderen. De andere drie horen we vanochtend van een van de openbaar aanklagers. Zij hebben inmiddels blijkbaar besloten volledig mee te werken... in de hoop op een wat lichtere straf. Die vijf mannen gaan vanochtend horen waar ze precies voor terecht staan. Dat zal niet mals zijn. Hè? Moord, verkrachting. De gruwelijke, bijna beestachtige manier waarop ze dat hebben gedaan. Details als dat ze... Nog hebben geprobeerd het lichaam van de slachtoffer te overrijden. Dat soort dingen. We hebben het allemaal kunnen horen en lezen de afgelopen weken. Ja, dat gaan we allemaal weer weerspiegeld zien in die aanklacht vanochtend. Ja, en inmiddels gaat het dan lang niet meer alleen over deze vrouw die verkracht is en uiteindelijk om het leven is gekomen. Het gaat over de hele samenleving zo'n beetje in India. Hoe merk je dat rond deze rechtszaak? Ja, alles staat verschrikkelijk op scherp op dit moment. En natuurlijk eh, hoe justitie met deze zaak zal omgaan. Dit moet echt een voorbeeld worden. Een van de klachten van die duizenden demonstranten van de afgelopen weken... Eh, ja, dat is dat mannen eigenlijk helemaal niet het signaal krijgen in dit land... dat verkrachting niet wordt geaccepteerd. Hè. Je komt er wel mee weg, is de sfeer. Dus mensen zullen van deze zaak eisen... dat in ieder geval hier die voorbeeldfunctie eh, vanuit gaat. Ik denk wel dat dat gaat gebeuren. In India gaat het op het moment over de vraag of deze mannen moeten hangen. Dat is echt een heel serieus debat nu. Hè. Moeten zij de doodstraf krijgen... of dat ze hun leven lang in de gevangenis moeten blijven? Dus uh, zelfs het debat over de doodstraf laait weer op... Uh, langs, dit, uh, langs deze zaak. En veel beter dan uh, ja, een van die twee opties zullen deze mannen er in ieder geval niet vanaf gaan komen, verwacht ik. En eventjes over die nieuwe groepsverkrachtingen waar we net over berichten. Hoe wordt daarop gereageerd in India? Want als je de woede zag na de groepsverkrachting van dat 23-jarige meisje... Hoe, hoe moet het nu, nu dan wel niet zijn? Ja, iedereen snapt wel. Er zijn de tienduizenden verkrachtingen per jaar, weten we inmiddels. De frequentie neemt natuurlijk niet ineens af. Het gaat hier om een vrouw... die vrijdagavond haar werk verliet in Noida. Dat is een grote buitenwijk van Delhi. Ze kwam uit de fabriek waar ze werkt, verdween. En uh, zaterdagochtend werd zij doodgevonden. Vermoedelijk verkracht door meerdere mannen. Twee uh, mannen zijn in ieder geval opgepakt. En eentje zou nog op de vlucht zijn. Ja, je ziet ook hier weer dat werkelijk alles op scherp staat. Vier agenten zijn gisteren meteen geschorst. Uh, omdat ze niet scherp genoeg op die zaak zouden hebben gereageerd. Hè? Iedereen die bij dit soort zaken betrokken is, uh, ligt op dit moment enorm onder de loep. Er zijn trainingen gaande bij de politie hoe om te gaan... als er zo'n uh, zo verkrachting of vermeende verkrachting binnenkomt. Politie, justitie, uh, ook de politiek he, ligt allemaal enorm onder vuur. En nou ja, met inderdaad dat enorme aantal verkrachtingen per jaar... dit weekend weer deze vrouw uit Noida... Ja, uh, lijkt het ook wel een beetje de tijd te worden he, in India... dat dat debat nou eindelijk eens een keer echt goed uh, wordt gevoerd. Goed. Rosmondent Lucas Waagmeester was dat. Dankjewel, Lucas. Zeven minuten voor half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Automatiseringsbedrijf Cap Gemini Nederland wil de scheefgroei in salarissen aanpakken. Passen, pakken. Aanpakken en aanpassen. Om vanzelfsprekendheid te doorbreken dat oudere werknemers... altijd meer salaris moeten krijgen of dat de salarissen te hoog zijn... in verhouding tot wat ze doen en kunnen, die werknemers. Bedrijft u ook een beroep op de solidariteit van de werknemers... met een hoger salaris? En of die wat van hun salaris willen inleveren... om zo in de nabije toekomst ontslagen dan te voorkomen?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 Dat is een macro-economisch probleem, ja. namelijk dat we gewoon naar een ander niveau terug moeten. Dat we dat onder ogen moeten zien en daar, dat we daarop moeten acteren. Wij gaan erover doorpraten. Dat doen we met bestuurder Han Terhalle van vakbond De Unie. Welkom in de uitzending. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. We horen het meneer Versteeg van Capgemini zeggen, bestuursvoorzitter daar, um, de scheefgroei is een belangrijke factor in het vragen om loon in te leveren. De onderlinge verschillen zijn te groot en bovendien houdt het bedrijf dit niet langer vol, want de opbrengsten komen niet meer overeen met de lonen die uitbetaald worden. Wat vindt u daarvan, meneer Taal?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 Ja, nee, daar hebben wij ook wel oog voor. En daarom zeg ik ook, het is een proefbelonnetje via de pers. Als zij met ons willen praten over een probleem in hun bedrijf... zijn wij altijd de eerste die daartoe bereid zijn. Maar uh, dan moeten ze wel die uitnodiging naar ons sturen. En, ja, dan, en dan kunnen wij praten over een toekomstplan als zij dat hebben. Kijk, en wat, wat ons betreft, uh, de Unie heeft altijd dat standpunt ingenomen... als het gaat om onderscheid in beloning. Uh, bij gelijk werk hoort gelijk uh, beloning. En dat geldt ook tussen jongeren en ouderen. Als zij alle... alle groepen uh, gekwalificeerd zijn, dan moeten ze hetzelfde verdienen. Maar dat, is, dat betekent volgens ons natuurlijk niet dat dat dan automatisch het lagere salaris moet worden. En dat mensen die uh, jarenlang hun ervaring hebben, dat zij opeens 10% moeten gaan inleveren. Maar meneer Versteeg zei ook, meneer de Halle, van ja, die oudere werknemers moeten misschien wat meer inleveren. En dat kan dan besteed worden in het aannemen van jongere werknemers. Dat moet u toch ook aanspreken? Nee, dat, dat is ook zo. Maar, maar ook daar willen wij geen onderscheid in maken. Dat uh, uh, iedereen heeft recht op werk uh, bij ons. En uh, wat, wat ons betreft, in, uh, ook in deze sector, maar de afgelopen jaren, meneer heeft dat ook al gezegd, is er al behoorlijk georganiseerd bij kpg mini Er zijn uh, honderden mensen uh, of banen verdwenen. Dus uh, wij hebben ook geen enkele garantie dat, uh, dat als wij in de arbeidsvoorwaarden iets gaan doen, dat die mensen dan aan werk kunnen blijven. De, is dat zo? De, de bedrijf... want, want men heeft u wat dat betreft hier niet verder over... Um, gesproken... Nou ja, wij weten dat, dat, dat dit soort plannen er liggen. Die liggen er al een tijd of zo. Maar mm. kijk, als zij serieus willen praten over de toekomst van het bedrijf... en de, de marktsituatie en de continuïteit... dan moeten ze ons uh, klip en klaar met uh, uitnodigen, voorstellen doen. Maar die moeten, die moeten dan niet beperkt worden... tot alleen maar een issue van 10% loonsverlaging. Want dat accepteren wij niet. Maar stel dat uh, dit bedrijf Capgemini aangeeft bij luister is, dit is de enige manier om iedereen aan een baan te houden bij Capgemini als de duurste krachten er 10%, 10 inleven. Stel dat dat het deal is, wat, wat, zou, wat zou u dan zeggen? Nou ja, dan gaan wij daar serieus over praten. Maar dan, dan gaat het wat ons betreft over de toekomst, arbeidsvoorwaarden en de, en de toekomst daarvan. Maar dat is nog iets anders. Kijk, je kan natuurlijk best afspraken maken over uh, arbeidsvoorwaarden voor het toekomstig personeel wat instroomt. Maar... Weet je, het is, een, het is een heel lastig onderwerp en uh, ik vind het allemaal nog veel te gemakkelijk want wij krijgen ook geen garanties. Uh, wij krijgen geen garanties dat als mensen salaris leveren dat ze hun baan behouden. Okay, want... ja. De, de markt die fluctueert en wij willen niet maar elke keer meebewegen als het slecht gaat... om dan maar weer uh, mensen te laten ontslaan en de andere keer geld te laten inleveren. Dat gaat ons gewoon te ver. Maar als wij een uitnodiging krijgen voor een serieus gesprek... dan gaan wij gewoon praten met elkaar. Ja, maar, maar meneer Ter Halle, meneer uh, Versteeg zegt we moeten stoppen hier in dit land met mensen maar uh, te ontslaan. We kunnen ze beter wat minder laten verdienen en zorgen dat we de werkgelegenheid op peil houden. Spreekt ja. dat idee uw basis aan of zegt u van nou nee, nee, nee, oh, dat is met nee, de dat spreekt mij bijzonder aan, maar ik vind het een beetje uh, uh, een raar verhaal van meneer Verstegen. Want de afgelopen zomer uh, zijn er honderden arbeidsplaatsen verdwenen. Ja, 250, dus, uh, hè? Toen, toen heb ik hem niet gehoord. Nee, toen, toen had heb hij er niet over gehoord. Toen had ja. hij het ook kunnen doen, zegt u. Ja, ja, natuurlijk. Daarom zijn wij, denken we dat het allemaal niet zo heel serieus is, uh, het onderwerp, ze willen, ze willen hun kosten drukken. En dat is als ondernemer, hebben ze daartoe het volste recht toe. Maar ja. wij dagen ze uit om ook maar eens creatief te zijn over, uh, om te kijken hoe je sociaal beleid in een onderneming vorm kan geven. Goed. En dit Eindelijk. is een hele gemakkelijke weg. U wacht op de uitnodiging voor een gesprek. Ja, zeker. Hartelijk ja, dank absoluut. voor je toelichting. Ja, graag gedaan. Oké. Okay.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 Capgemini vraagt dure werknemers om salaris in te leveren... en verdachte groepsverkrachting voorgeleid in India. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorot Megens. Dure werknemers van automatiseerder Capgemini... wordt gevraagd salaris in te leveren. De Nederlandse tak van het bedrijf vindt dat redelijk... omdat er een mismatch is tussen wat mensen verdienen en wat ze kunnen... zegt bestuurder Versteeg. Maatregel raakt zo'n 400 vooral oudere werknemers. Sommigen raken meer dan 10% van hun salaris kwijt. Juridisch is dat allemaal niet afdwingbaar, maar het alternatief is een nieuwe reorganisatie met bijbehorend banenverlies, zegt Capgemini. Vakbond De Unie noemt het een proefballonnetje via de media. De bond wil best serieus praten over de toekomst van het bedrijf, maar dan moet Capgemini ons uitnodigen voor een serieus gesprek. Zij woordvoerder ter Halle van vakbond De Unie, zojuist op Radio 1. In India zijn vijf mannen voorgeleid die worden verdacht van verkrachting van een Indiaanse studenten. Correspondent Lucas Waagmeester.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 Vijf mannen hebben de vrouw in december verkracht in een bus in New Delhi. Ze overleed twee weken later in een ziekenhuis aan haar verwondingen. In Hawaii is een Nederlandse toeriste van een klif gevallen en omgekomen. De vrouw van 29 uit Amsterdam maakte met haar vriend en zijn vader een fietstocht op het eiland Maui. Toen ze de macht over het stuur verloor, ze raakte van de weg, viel bijna 40 meter. Het duurde uren voor reddingswerkers haar konden bereiken, maar toen was ze al overleden. De weg waar de drie fietsten staat bekend als gevaarlijk de Overijsselse gemeente Hellendoorn is vannacht een vrouw vermoord in haar huis. Politie was gealarmeerd na een inbraak bij een juwelier in Hellendoorn. Agenten gingen op zoek naar de dader op basis van een signalement. En dat signalement, daar zijn ze mee in de omgeving gaan zoeken. En komen uiteindelijk op de bloeven aan, dat is in de omgeving. En treffen hem daar aan. Um, ze treffen dan ook in een woning een vrouw uh, leefloos, dus door een misdrijf om het leven aan. En uh, ja, ze, we zijn nu op dit moment hier te plaatsen en we stellen een onderzoek in. De man is aangehouden en hij wordt verdacht van het doden van de vrouw en van de inbraak. Bij een brand in een huis in Maastricht zijn twee jonge kinderen omgekomen. De moeder, de enige andere persoon die in het huis was, is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Over hoe ze eraan toe is, is niets bekend. Brand brak rond kwart voor twee uit in een rijtjeshuis in de wijk Wiek in de binnenstad van Maastricht. Volgens de brandweer was het een korte, maar felle brand. Toen brandweerlieden het huis binnen gingen, vonden ze de kinderen die toen al waren overleden. Twee huizen ernaast zijn tijdelijk ontruimd. De oorzaak van de brand in Maastricht is niet bekend. Ondanks de crisis bezuinigen Nederlanders niet op eten en drinken. Vorig jaar gaven we er hetzelfde aan uit als in 2011. Blijkt uit onderzoek van het Food Service Instituut. Vooral supermarkten deden het erg goed, zegt een van de onderzoekers. Consumenten gaan toch nadenken over elke euro die ze uitgeven. Dat zoeken ze de goedkoopste plekken op. De Nederlandse supermarkten zijn spotgekoop. Zeker vergeleken bij speciaalzaken en bij de markt. En mensen gaan trekken daar naartoe. Die speciaalzaken en de markt leveren dus wel iets in. Net als horecazaken. Maar één op de vijf horecazaken wist afgelopen jaar de omzet te verhogen. Dat was het nieuwsoverzicht. Het Weerbericht van Weer Online.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 Ondanks dat het minder druk is dan gebruikelijk... zijn er wel veel bijzonderheden. Dat is op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Naarden en Knopendiemen 11 kilometer door een ongeluk. Daar zijn 10 auto's bij betrokken. Twee rijstroken zijn er dicht. Het loopt daardoor ook vast op de A6 Lelystad richting Muiden... voor knooppunt Muidenberg 7. Van de A6 even terug naar de A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar is het tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard... langzaam rijden en stilstaan over 10 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag, tussen Nieuwerbrug en Reewijk 7 kilometer. Ik gaf wel aan dat er rommel op de weg uh, ligt. Inmiddels is het bekend dat daar een glasplaat ligt. Die is helemaal aan het diggelen. Zijn ze nu aan het opruimen? Twee rijstroken zijn daardoor dicht. Een ongeluk op de A20, hoek van Holland, richting Gouda... voor Nieuwerkerk en de IJssel 4 kilometer. Daar is de weg dicht. En dan nog de A50, Arnhem richting Os... tussen Renkem en het knooppunt Ewijk 7 kilometer.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. bericht van de vissers komt vanochtend van Mino Remmers vanuit Den Helden. Mino want de vissers mogen veel minder vangen hè, van Brussel. Dat is natuurlijk al jaren aan de gang, decennia aan de gang. Er zijn ook veel minder vissers daardoor overgebleven. Nou is de vraag, is er voor hen nog wel genoeg? Nou ja, je hoort wel twijfel over, moet ik nog investeren in een nieuw schip bijvoorbeeld, hè? Maar de vissers die overgebleven zijn, merken nu wel dat het redelijk goed gaat. Hoewel, kabeljauw, daarover wordt nog stevig gediscussieerd. Maar het gaat goed met de visstand in de Noordzee, hoorden we vanochtend. Ook al omdat ze efficiënter vissen. Elektrisch. Je geeft een puls in zee, daardoor schrikt de vis en komt die eerder in je net. Veel beter dan dat met die netten over de zeebodem slepen. Want dat kost bijvoorbeeld heel veel brandstof. En brandstof... Dat is een belangrijk punt. De onkosten, daar gaat het om. De visafslag, vier kotters vanochtend in Den Helder. Nu gaat er de tong doorheen en de school vanochtend. Bedreven zijn de vrouwen met de oranje handschoenen aan. Die alles op de maat sorteren. Vakwerk is het. Ja, zeker weten. Moet je wel voelen, hè? Je legt hem op een ijzeren strip en dan meet je hem, want er staan sleuven op. Ja, je, de scholen doe je dan op de stippen. En dan uh, heb je de maten drieën, vieren en tweeën. En de ene zijn dan het grootst. Dus uh, zo meten we dan. En dat gooi je dan in de vakken hier zo. Op maandag en vrijdag, hè? Ja, en uh, als het door de week vis is, dan doen we dat natuurlijk ook. Dus gewoon uh, wat er is. Vroeg ochtend, maar strakjes klaar? Ja, zo meteen. Ik denk nog anderhalf uurtje of zo. Vroeg opstaan, maar ja, goed, daar wen je wel aan op een gegeven moment. Gaat weer beter met de visstand, hoor ik. Uh, ja, schijnt. Ik hoor het ook. Ik weet het niet goed, hoor. Nee. nee? Terwijl nog steeds de gele gieken op en neer gaan op de viskotter... die hier aan de kade ligt... En nog steeds witte kratten met de vorkheftruc wordt er binnengebracht. En het draait natuurlijk allemaal om de opbrengst. Daar weet Pim Visser, ja zo heet hij echt, van Visnet, met een D. De directeur hier van de visafslag, alles van want... Ja, u weet wat de prijzen zijn hè? Nou ja, dit, is, dit zijn de tongen. En dit is een prachtige grote, dikke, dikke tong. En daar betaal je toch nu, met deze prijzen van vandaag... betaal je toch 17, 17 18 euro per kilo... Voor een hele tong, hè. dus dan moet je hem nog, moet je hem nog vielen, fileren, en dan blijft er nog graten over. Dus dat is zo all-inclusive om het zo maar te zeggen. En de garnalen? Garnalen ook, ja. En bij garnalen, garnalen vorig jaar waren ze 2 euro per kilo voor de visserman, en nu 4 euro per kilo. Ja, dan kosten ze toch 40 euro uh, per kilo in de supermarkt. Gepeld, hè. Met die, uh, dus dat is wel, dan zit er een hele bewerking aan. Maar dan zijn ze op en geweest naar Marokko, of wat is het? Ja, zijn ze, zijn ze naar Marokko geweest, dan zijn ze gepeld. En, uh, en dan, van 1 kilo garnalen hou je drie ons uh, pitten over, van die kleintjes. Dus dat, maar dat zijn toch hele. er komen heel veel kosten altijd bij, bovenop wat de visserman ervoor, uh, wat de visserman ervoor vangt. Goh, dus hier ligt voor een, voor een vermogen voor ons een bak met lopende band. Ja, maar... Brengt, nou ah ja, kisten vol. Ja, en één dus zo'n bak met tong moet je toch 450 euro voor betalen. En één bak school, die mag je voor 50 euro meenemen. Dus dat geeft wel verschillen aan in prijzen van vis. Tong doet meer. Tong is een exclusieve vissoort die uh, gewoon uh, in heel Europa uh, gegeten wordt. Maar niet zo erg aangevoerd wordt. Komt dus allemaal... deze allemaal hier uit de Noordzee? Alles wat, hier, alles wat je hier ziet komt allemaal uit de, uit de Noordzee vandaan. Dus iedereen denkt dat de vis altijd van ver komt. Maar vis kan van dichtbij komen. En we hebben hier ja, kabeljauw, tarwot, griet. En verser dan dit? Ja, dat is... Kan dit niet zijn, hè. Nee, maar... Hij moet glimmen. Hij moet, hij moet glimmen. Er zit een prachtige slijmlaag op. Dus het is gewoon een, een, een topproduct. En het is twee, drie dagen oud. Dus verser dan hier zie je ze niet. nog Rimmers, de visafslag in Den Helder. Drinkwaterbedrijf Vitens dan staat dit jaar op de horecabeurs, Horecava. Het lijkt een wat vreemde plek misschien voor een waterbedrijf. Maar Vitens heeft een missie. Kraanwater moet in elk restaurant of café op de menukaart. En daar mag best geld voor gevraagd worden. Want het Nederlandse drinkwater behoort tot het beste ter wereld. Toch willen horecaondernemers er niet graag aan. En ook klanten vinden het wel eens gênant om een glaasje kraanwater te bestellen. Verslaggever Paul Sanders ging naar een café in Amsterdam. Bestel We je wel eens kraanwater? Heel soms wel, ja. Dan zeg ik het er wel bij. Wat, wat, wat voel je daar dan bij? Vind je dat dan een beetje goedkoop kraanwater? Ja, vind ik, ik vind het wel een beetje goedkoop klinken. Als ik specifiek zeg ik wil graag kraanwater in plaats van spaarblauw. Ja, ik bestel altijd, uh, als ik iets bestel, als het water is, bestel ik altijd kraanwater. Ja. Expliciet. Veel mensen vinden dat, vinden, dat een beetje, ja, die vinden dat een soort van gênant om kraanwater te bestellen. Want dan, dan zijn ze bang dat mensen denken dat ze voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten. Vindt u dat ook? Nee, helemaal niet. Omdat ik ook gewoon mijn eten bestel en uh, mijn wijntje bestel. Dan vind ik het niet meer dan normaal dat je een graasje kraanwater bij kan krijgen. Want het is heel raar om een flesje water te moeten bestellen. wat uh, onnodig veel uh, kost en uh, onnodig veel uh, belasting is voor het milieu. Stel, u zou er een klein bedrag voor moeten betalen. Ik noem maar wat, een euro voor een, voor een liter. Zou u dat doen? Ja. ja. Mogen wij wat bestellen? Zeker weten. Twee koffie ja. en twee kraanwater, alsjeblieft. Heeft u dat? Heb ik zeker, dat komt eraan. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Dankjewel. En twee glaasjes water, alsjeblieft. Dankjewel. Een cafeetje, een willekeurig café in Amsterdam. Zo hoort het, hè? Kost niks, kraanwater op de tap. Ja, nou, dat, zo hoort het, ja. maar het hoeft niet per se gratis op mijn nou, hoor. Judith Zuiderhout van Vitens, groot eh, waterbedrijf. Waarom is het zo belangrijk om Nederlands kraanwater op het menu te krijgen? Kraanwater is natuurlijk een eerste levensbehoefte. En wij hebben onderzoek laten doen waaruit blijkt dat meer dan de helft van de Nederlanders zich een beetje schaamt als ze kraanwater bestellen in de horeca. Nou, dat vinden we doodzonde. Het kraanwater hier is van ontzettend hoge kwaliteit... Daar moeten we trots op zijn. En dus zeggen wij kraanwater op de menukaart. Denkt u dat horecaondernemers bang zijn dat ze er niet genoeg op verdienen op kraanwater? Nou, ik denk dat dat zeker wel meespeelt. Daarom hebben we ook uh, onderzocht of mensen bereid zijn om eventueel wat te betalen. Hè. Misschien een bescheiden bedrag. Nou, uit ons onderzoek blijkt dat slechts 20% van de Nederlanders niet wil betalen voor een karafwater. Nou, ik denk dat, daar, dat je daaruit kan opmaken dat de Nederlander heus wel bereid is om wat te betalen. Het gaat natuurlijk om de service die de horecaondernemer uh, verleent... Wij zeggen niet het moet gratis of het moet betaald, maar wij zeggen het moet gewoon beschikbaar zijn. En uh, wellicht dat we kunnen uitzoeken uh, of de horecaondernemer er misschien ook nog wat beter van kan worden. Oké, okay, uw missie is dus om dat kraanwater op het menu te krijgen. Hoe gaat u dat doen? Nou, wij hebben gezegd we gaan dit jaar gewoon op de gaan staan om eens echt het gesprek aan te gaan met de horecaondernemer zelf. Misschien kunnen we ja, toch die angst wegnemen voor inkomstenderving... En uh, we willen een pilot starten met een aantal ondernemers om eens kwalitatief te onderzoeken wat de klant er nou daadwerkelijk van vindt. Nou, wat wij ervan gaan vinden, dat gaan we nu uitvinden, uh, want we hebben twee glaasjes koud water. Proost! Ben jij bereid te betalen voor kraanwater in het café? Nee. Waarom niet? Omdat mensen die hier gewoon net zo goed uit de kraan tappen als dat ik dat thuis ook doe. Dus ik, vind gewoon, ik snap het heel goed dat je niet alleen kraamwater mag bestellen dat daar een, een ander drankje tegenover moet staan. Maar als je een ander drankje bestelt en daarnaast kraamwater vind ik dat het moet kunnen. Nee, nee, nee. Vind je dat elk café of restaurant gratis kraamwater ja. zou moeten kunnen verstrekken? Absoluut. Waarom? Nou, dat vind ik wel. Dat, ik denk dat, heel veel, dat het voor heel veel mensen ook wel goed is als ze af en toe een glaasje water nemen. <lacht> tussen, tussen de rode wijntjes Ja, Precies. De naam gaat veranderen. Ja, en maar op de missie ook. Ja. <laughs> Daar gaan we zo dadelijk over praten. Met de directeur van het Astmafonds Fonds. Dat inmiddels dus anders heet. Maar dan hoort u zo dadelijk na de verkeersinformatie. Bij de AWB Tamara Bruggemans. Het loopt nog steeds flink vast op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Blaricum en Knooppunt Diemen 13 kilometer door dat ongeluk met meerdere auto's. De rijstroken zijn inmiddels wel weer vrijgegeven. Alleen loopt het nog wel vast ook op, dat, op de A6 door dat ongeluk. Lelystad richting Muiden voor Knooppunt Muidenberg 7 kilometer. En op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen Woerden en Reeuwijk 11 kilometer. Daar ligt nog steeds die glasplaat die wordt nog uh, opgeveegd. Dat gaat nog ongeveer een uurtje duren en daarom zijn er twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bij ons in de studio Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. We zeiden net al, het Astmafonds gaat een andere naam krijgen. Vanaf vandaag dus officieel gaan ze verder als het Longfonds. Uh, maar dat is niet het enige. Meneer Rutgers, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Niet het enige dat gaat veranderen. Wat, wat gebeurt er? Nou, dat is wel een hele belangrijke verandering van astmafonds en longfonds. Astmafonds is een hele belangrijke, een belangrijk groot fonds. Uh, meer dan 53 jaar bestaat het al. En we stappen dus nu over naar longfonds uh, onder meer omdat uh, veel mensen met COPD, het gaat om een miljoen mensen met longziekte. De helft van die mensen heeft COPD, dat is een longemfyseem zeg maar. En die uh, die mensen voelen zich dus natuurlijk niet thuis bij een club die astma. Fonds heet. Mm -hmm. En die kunnen zich wel thuis voelen bij een club die longfonds heet. Dus vandaar die verandering naar longfonds. En wat we ook gaan doen is uh, ons richten op het uh, bijvoorbeeld maken van een vaccin tegen astma. Maar ook om te kijken of we stim kunnen stimuleren dat wetenschappers wereldwijd zich kunnen gaan wijden aan het, uh, het repareren van longweefsel. En dat is, een, dat is echt onze droom om dat te kunnen laten doen. Dat willen mensen met longziekte zelf natuurlijk ook graag. Long, longweefsel, dat herstelt niet vanzelf. En we willen kijken of we daar, of we wetenschappers kunnen verleiden, als het ware, tot het bedenken van hoe dat nou, dat longweefsel vervangen kan worden, kan, kan verbeteren. En hoe zou u wetenschappers willen verleiden? Wat is uw tactiek daarbij? Onze tactiek heet het Fonds. Dus we zijn een club met. Met geld. Een patiëntenvereniging, maar ook een club die door de maatschappij de opdracht heeft gekregen, van de maatschappij de opdracht heeft gekregen om geld te geven aan wetenschappelijk onderzoek. En dat doen we ook, miljoenen per jaar. En we willen graag een stimuleringsprogramma opzetten... om onderzoekers in Nederland die met stamcelonderzoek bezig zijn... om die zich te laten richten op longstamcelonderzoek. Maar is dat dan nodig, meneer Rutgers? Want daar zijn nog alle wetenschappers in de wereld... die daar, uh, mee, zich mee bezighouden toch al aan het werk. Dat moet, nee, hoeft u ja. toch niet nog te stimuleren? Ja, dat moeten we zeker stimuleren. Op dit moment zijn er geen onderzoekers in Nederland aan de slag... Oh. met het maken van longwezen. En waarom dan niet? Ja omdat hij ze niet gestimuleerd hebben zou je bijna nou, zeggen. Maar, ja, uh, dus de dus cirkel wel rond. Ja. Nou, het is, ook, het is ook heel moeilijk. Het is ingewikkeld. Botweefsel is eenvoudiger dan longweefsel, om het zo maar te zeggen. Uh, um, dus het is een keuze. een keuze die geweest is. Het gaat ook heel veel op een bazaal onderzoek. Dus wat gebeurt er nou überhaupt met stamcellen? En wat wij graag willen doen is dat die mensen die al bezig zijn met het basale onderzoek, dus het, het, het uitvinden van hoe dat nou eigenlijk werkt, dat ze zich ook meer gaan richten op longcellen. Hoe gaat het eigenlijk met onze longen op dit moment? Nou, niet zo goed. Uh, het aantal mensen met COPD, met long en is enorm stijgende. Dat en dat is zijn... een ziekte die vooral ouderen treft, hè? Ja, mensen boven de 40. Uh, dat zijn mensen die in de buurt van Rotsen hebben gezeten. Uh, rotsen in de lucht, zeg maar. Maar ook roken, rokers, uh, ex-rokers. Uh, die hebben vooral last van COPD. Dat is een dodelijke ziekte. 6000 mensen per jaar overlijden daaraan. Um, en dat, uh, ja, wij willen graag ervoor zorgen dat dat minder wordt. Dus preventie is voor ons ontzettend belangrijk. Mm. Um, en dat ja, betekent uh, schonere lucht en minder roken? Of wat? Waar zit hem die preventie in? Ja, schonere lucht in algemene zin, snelwegen, binnensteden... maar natuurlijk ook roken en voorkomen dat je in de buurt van rokers bent... en zorgen dat er minder mensen gaan roken. Gelukkig denkt de regering tegenwoordig ook mee daarin. Stoppen met roken zit weer in het basispakket... en dat, heeft, dat blijkt een hele nuttige aanvulling te zijn. Dus mensen kunnen nu en willen ook kunnen, willen stoppen met roken... en dat helpt zeker voor het voorkomen van die longziekte. Maar ondertussen zijn er natuurlijk ongelooflijk veel mensen... 320.000 met de diagnose en nog een keer 200.000 die het niet weten die die ziekte COPD hebben. Dat zijn ontzettend veel mensen. En jongere longen? Hoe staat het met de jeugd? Ja, astma blijft natuurlijk een ziekte die niet daalt in een in, in aantal mensen. Er zijn 115.000 kinderen met, met, met astma. Uh, astma is een, is een hele ja, invaliderende ziekte als het ernstig is. En mensen mm -hmm. kunnen niet naar school of slecht naar school moeilijk met werk, uh, dus dat is heel belangrijk. Heel veel mensen hebben, kennen iemand met, met astma in de omgeving... of hebben zelf astma of astma gehad, ja. of de last van de astma. Dus dat is, een, dat is nog steeds een belangrijke ziekte. Maar die COPD en astma samen, een miljoen mensen in Nederland... dat is voor ons een grote opdracht om daar minder... Uh, om, daar, ja. om die te voorkomen. Dus uw fonds is har harder nodig dan ooit. Uh, dus moet u uw sterke punt blijven volhouden, dat geld. Nu moeten mensen dus geld aan het longfonds gaan geven. Ja, we Was het wel dat... zo verstandig die naam te veranderen? Dat nou, is 98% naast bekendheid voor Astmafonds. Het heet nu. Het heet nu Longfonds, um, en dat heeft uh, bijna 60% naamsbekendheid. Wij heten nu Longfonds voorheen Asmafonds. We gaan die naam niet loslaten, maar hij blijft erbij. Zodat, um, zodat mensen weten dat het Longfonds nu Asmafonds is. Uh, of Asmafonds nu Longfonds is, oh -oh. sorry. Excuses. Ah. Ja, ach, het is de eerste dag, hè? Het is ja, de eerste dag. We zeggen het gewoon nog een paar keer. Ja. Asmafonds is niet meer, het is nu het Longfonds. Directeur is Michael Rutgers. Zeker. Rutgers, hartelijk dank voor uw komst. Graag gedaan. Het is negen minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een aantal Nederlandse patriots vertrekken vanochtend richting Turkije. Namens de NAVO moet het afweergeschut Turkije beschermen... tegen eventuele Syrische aanvallen. Over ongeveer een half uur komt er een toelichting. Joris van der Kerkhoff staat nu bij de luitenant-generaal... de bestkazerne in Vredepiel limburg Net buiten de kazerne aanleg natuurgebied... realisatie van infiltratiebekkens en beplanting... Op LMB De Peel, opdrachtgever ministerie van Defensie. adviseurdienst vastgoed Defensie. En daarnaast een groot poster met de mededeling... De Spannense baan vind je op werken bij de luchtmacht.nl. En daarachter staan groene apparaten. En die staan gericht op... Nou ja, er staat een bord dat Zeeland hier een kilometer of twintig vandaan is. Het dorpje Zeeland, Rips, vier kilometer. En Vrede Peel, één kilometer... Witte apparaten staan er ook. En dat zijn de Patriots. Defensie grondgebonden luchtverdedigingscommando. Dat is waar het allemaal om gaat. Patriots die uitgezonden worden eerst vanuit hier naar de Eemshaven. Dan doen ze er een week of twee over om in Turkije terecht te komen. En als ze daar dan zijn, dan hopen ze eigenlijk... dat ze daar een jaar lang staan gewoon om niks te doen. Maar wel als er dan wat komt uit Syrië om dat te neutraliseren. En dit is gewoon een tractor. Dit is nog niet uh, het vervoer wat er de komende uren moet uh, gaan plaatsvinden vanuit hier naar Groningen. En vanuit Groningen naar Turkije. Om daar uh, te helpen dus tegen eventuele aanvallen vanuit Syrië. Later meer van Joris van der Kerkhof. Stichting Lost the Child wil ouders die het overkomt als ze een kind verliezen, meteen na het overlijden van dat kind al helpen. Initiatiefnemer van de stichting weet waarom dat nodig is, want ze verloor zelf haar dochtertje. In Paradiso in Amsterdam was het oprichtingsconcert voor de stichting. Wij zijn hier voor Benjamin. Ja, dat is uh, ons neefje is overleden. Twee, bijna twee jaar nu geleden. Daarvoor zijn we hier. Ook onverwachts? Ja, heel onverwachts, ja. Helaas wel, ja. En hoe is het dan om, om, om hier te zijn? want dus met allemaal, ja, lotgenoten. Ja, ja, nou, goed. Ook een beetje dubbel misschien? Ja, natuurlijk is het dubbel. Hè? Iedereen die loopt hier, die praat en die kletsen, gezellig. Scheren van de kinderen overal? Ja, ja, ja, maar dat hoort erbij. Hè? Dat hoort erbij. Dat, uh, het zijn kinderen, dus dan mag dat dan ook gewoon. Alles is goed, wat je doet is dus goed. Ruska is initiatiefneemster van de stichting. Zij verloor precies een jaar geleden haar dochter van elf. Ik, ik wilde iets doen met dat, die dag of het jaar daarna. Dat is dan nu dan 6 januari geworden. Maar uh, ja, ik wilde dat niet zomaar voorbij laten gaan. Dus ik wilde wel iets van een herdenking. Maar het klinkt allemaal zo zwaar, een herdenking. Hoe ga je dat doen? Dus toen hadden we inderdaad het idee... Nou, misschien moeten we een soort van concertje met een artiest. Misschien krijgen we dat voor elkaar. Dat zou mooi zijn. Nou ja, dit is het geworden. Het is een beetje uit de hand gelopen... Een van de artiesten die optrad was Simone Kleinsma. Zij verloor zelf na zeven maanden zwangerschap haar dochtertje. Ik sta hier voor echt voor, de, voor deze familie. En ik kan, het enige wat ik erover wil zeggen is... ik kan me heel goed inleven hoe het voelt. Dus waarschijnlijk heb ik daar ook meteen ja gezegd. Kleinsma las onder andere een gedichtje voor... waarna er foto's van een aantal overleden kinderen... op het grote scherm voorbij kwamen. Je kwam en je ging. Onverwacht. Als een pet in de wind. Je zat als gegoten. En toch woei je weg. Ik feliciteer degene die je vindt. En ga vanaf nu zonder door het leven. zo'n pet wordt natuurlijk nooit teruggebracht. Volgens Anoushka is een stichting als Lost a Child hard nodig. Je weet niet uh, wat je kan verwachten in zo'n situatie... En, en je hebt gewoon geen puf en kracht om dingen uit te zoeken... en uh, omtrent een begrafenis of wat dan ook. Dus, dus ja, je hebt gewoon heel veel dingen gemist... en dat zou heel graag iets makkelijker willen maken als ouders dit overkomt. We willen een hele mooie informatiemap maken... waar dus gewoon echt alles in zit, bewijs van spreken vanaf de eerste minuut... nadat zoiets gebeurt, welke vragen ze kunnen verwachten, wat, ja, wat er allemaal gaat komen... Je moet echt zoeken op internet wat er is. En dan kan je natuurlijk wel. Natuurlijk kan je dan wel de juiste hulp vinden. Maar wij willen dat gewoon makkelijker maken door bijvoorbeeld ook in elke provincie een ambassadeur, als dat gaat lukken, die het dan in die provincie, als ze horen dat er zoiets gebeurt, die je dan daarbij kan ondersteunen. Zodat je dat niet allemaal zelf uit hoeft te zoeken. Dat wat jou is overkomen, dat is natuurlijk iets waar je eigenlijk nooit van tevoren over nadenkt hè? Nee, nee, daar denk je niet over na. Zoals was, iedereen altijd zegt, ja, dat gebeurt altijd een anderen hè. Maar uh, ja, tot het je wel gebeurt en dan uh, kan je eigenlijk niks anders meer dan erover nadenken. Dus dan uh, vandaar dat wij dat ik nu, ja, nu kan ik er iets mee. Weet je, als ik thuis zit uh, die foto's te staren de hele dag, dat helpt me ook niet. Tuurlijk, je hebt af en toe je momenten nodig, maar ja, ik ben nu toch met de bezig de hele dag. Elke minuut, maar je kan er wel iets, iets positiefs van maken. En uh, dat is mooi.